zit van der Linde met het NOS-journaal. Tienduizenden mensen hebben zich verzameld in Istanbul... om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Imamolu. Hij werd vorige week opgepakt voor onder meer corruptie. De oppositie ziet het als een politieke afrekening van president Erdogan. Het massaprotest van vandaag is georganiseerd door CHP, de partij van Imamolu. Bij de protesten de afgelopen dagen zijn meerdere journalisten opgepakt. Ook een Zweedse journalist zit vast. Het Openbaar Ministerie zegt dat de ICT-systemen weer volledig worden opgestart. Gisteren werd het OM uit voorzorg volledig afgesloten van het internet... vanwege een mogelijk incident in de IT-systemen. Inmiddels is duidelijk dat er geen sprake was van een cyberaanval of een hack... maar een storing in het systeem zelf. Naar verwachting duurt het opstarten van de systemen... en het herstellen van verbindingen tot in de loop van de middag. De verdachte die donderdag rond de Dam vijf mensen zou hebben neergestoken... is een 30-jarige Oekraïner. De politie heeft zijn identiteit vastgesteld. Het gaat om een man uit de regio Donetsk. Dat is een provincie in het oosten van Oekraïne... die voor een groot deel door Rusland is bezet. Het kostte de politie moeite om de identiteit van de man vast te stellen... omdat hij papieren bij zich had met meerdere namen. De man wordt dinsdag voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die bepaalt of hij langer vast blijft zitten. Over het motief is nog niets bekend. Vanmiddag was in grote delen van het land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Om tien over twaalf was iets meer dan een derde van de zon bedekt door de maan. Het was de eerste zonsverduistering in Nederland sinds 2022. De volgende is volgend jaar in augustus en ook in 2027 zal er naar verwachting één zijn. Het weer droog en zonnig, vooral in het westen. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Dan regen vanuit het noordwesten. Morgenmiddag is het weer droog, het waait dan stevig... en het is een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort,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 Ik heb je Maar denken, waarom komt uh, Dolly nou in uh, trainingsbroek uh, hier de studio binnengelopen? Maar je hebt natuurlijk meegewandeld met de uh, 30. Goedemiddag. Ik heb er 50 gedaan. Je hebt er 50 gedaan. Ja. Echt waar? Ja. Samen ja. sportief uh, weekend, uh, Dolly. Nou, ik dacht het niet. hè? Nee. Hè? Nou, we zitten gewoon <laughs> ik in de studio. Ik heb er tijdelijk keer omgedraaid. Je ja. Kijk, kijk, kijk, kijk. <laughs> nou, ik zag ze al uh, flink uh, wandelen Zo. hier uh, door Sanford, uh, grote groepen. Zo. Het ziet er allemaal heel, he? heel gezellig uit. Ja. Ja. Maar ik was bij, zojuist bij de overgang, half uurtje geleden... bij de Sofiaweg, van Lennepweg van Sofiaweg. Ja. Maar mensen waren wel uh, best bezweet, hoor. Ja, je zag wel aan ze dat ze moe waren. En die liepen allemaal met zijn ijsje. Nou ja, inmiddels de meesten met een uh, leeg stokje. Maar, uh, ja, die ja. stond wel een mooie ijskar, die auto. Die Volkswagen, ja. Ja. volgens mij. Ja, schitterend, ja. schitterend. Nee, maar leuk, joh. Het is... Uh, toch weer uh, de kriebels krijg je, want het seizoen is weer begonnen hè, voor Zandvoort. Zeker weten. Ja, nou ja, Aankomende dit... nachten, zomer, tijd. Ook nog. Ook nog. Ook nog. En morgen weer een mooie dag waar we straks van alles over gaan vertellen. En uh, ja, Zandvoort uh, komt weer helemaal in bloei. Zeker weten. Net als de narcistjes en de krokusjes. Zeker weten. Staan ja. ze er weer mooi bij, bij jou ook. Ja, ze beginnen alweer een beetje te hangen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja de ja. eerste serie is alweer gaan hangen. Uh, ja. <laughs> nee, ja, maar geweldig. Heerlijk weer die kleurtjes en geurtjes... en die geluidjes van de vogels... en uh, ja, alles wat er weer gebeuren gaat in Zandvoort. We worden weer wakker, jongens. Zeker, Keukenhof ook weer geopend. Dus ook uh, weer, ja, nou, ja, ja, ja. Er staan uh, grote files vandaag uh, richting Keukenhof, heb ik al gehoord. Dus... En we treffen de mensen het met het weer, hè? Ja, prachtig. Het is schitterend wandelweer, het is schitterend loopweer, het is schitterend sportweer. Het is prachtig weer om erop uit te trekken en alle mooie dingen te bekijken in ons uh, mooie land. De Bollevelden uh, komen weer op, overal. Ja, in het oosten is het nog niet zo uh, geweldig. Weer vandaag, oh. maar wij genieten van een heerlijk zonnetje aan ja, de kust. Ja, daar gaan we straks alles over vertellen. Want Rico Schreuder heeft weer het een en ander voor ons samengevat en onderzocht. En wat gaan we allemaal nog meer doen? Ja, we hebben zo ontzettend veel nieuwtjes erop. Het is niet normaal hoeveel nieuws er allemaal te melden is. We gaan natuurlijk om half drie even kijken wat het weer gaat doen. Um, ja, dan in de loop van half drie naar drie uur uh, weer even wat nieuwsberichtjes... Daar beginnen we ook weer mee in het tweede uur. En dan gaan we ook een kijkje nemen naar de evenementenagenda. En ook weer wat nieuws. Nou, daar hebben we een plek voor. En uh, we hebben genoeg om die plek te vullen. Dan om uh, kwart over vier het Pit Report. Het Dier van de Week. Maar, maar, maar, we hebben weer een speciale uitzending. Want het is weer de laatste zaterdag van deze maand. En dat betekent... Marco Temmes. Yes! Hij uh, komt weer langs. Hij komt ons weer een bezoekje brengen. En dan neemt hij weer een mooi -e stukje poëzie -e mee, hè? Zeker weten. Ja. Nou ja, zijn gedicht uh, op, op de trap, zeg maar, de kippentrap. Oh ja. Het ziet er naar uit dat dat uh, moet gaan uh, verdwijnen voor ja. een uh, roltrap. Daar zal hij niet blij mee zijn. Daar zal hij zeker niet blij mee zijn. gaan we misschien ook zo meteen nog even over praten met hem. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Maar ja, misschien, ik zei al, hè, als je zo'n roltrap hebt, die rolt natuurlijk en die trap wordt op een gegeven moment hoog. Hè? Dus hij begint uh, uh, plat en dan gaat hij omhoog. Misschien is het een idee om op die tussenstukjes zijn gedichten te gaan zetten. Ja, ik weet niet of dat uh, mogelijk is. Ach joh, we zijn zo technisch zo onderleg tegenwoordig. Dat, dat moet toch kunnen? Misschien heeft uh, geert jan Bluysen daar wel een uh, oplossing voor. De wethouder ja, is... die was I vanmorgen bij ja. GMZ. Ja, bij Goedemorgen Zandvoort. Ja. En zometeen rond uh, kwart voor drie gaan we nog even dat terug beluisteren. Ik heb het gemist. Ik, ik ging er pas in de tweede uur in met Goedemorgen Zandvoort, helaas. Uh, nou ja, niet helaas dat ik erin ging, maar dat ik het eerste uur gemist heb, bedoel ik. Dus ook. Ik, weet jij wat hij gezegd heeft? Nee, ik ook niet. Nou, dan gaan we straks even luisteren. Zeker volgens mij doen. heb jij het fragment uh, klaarstaan, het hè? Het staat al klaar, zo Kijk. meteen rond kwart voor drie hoorden we Geert-Jan Bluis. Goed zo. Over de roltrap, of blijft het kippentrap? De kippentrap we gaan trap, ja. het allemaal meemaken hier bij Zandvoort op de zaterdag. Wordt het een, een trap. of niet? Ja, je weet het nooit. Nee. Goedemiddag. Nee. Zie e, e, e, e, e, e. ZANG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 Een van de grootste hits van uh, Stroomaai. Onze zuiderburen met uh, Allor undans. Gezellige muziek zo op de zaterdagmiddag, Dolly. Ja, nog een dansje. En het zonnetje ja, schijnt erbij. En uh, lekker heel veel wandelaars uh, in Zandvoorts. Het feest kan beginnen. Ja, zo is het maar net, jongens. Zo is, zo het, maar is maar net. het. En uh, als ik. Uh, gaan we al naar het weer of wachten we. Nog nee, we naar... gaan even naar het uh, nieuws. Oh, het Zandvoorts nieuws in het kort. Oh jee, ik, ja. ik had uh, volgens mijn schemaatje had ik het uh, weer voor mijn neus. Nou goed. Oh jee, nee, die doen ja. we al drie Nou ja, om te beginnen natuurlijk. Heel belangrijk nieuws uh, voor de toekomst van Zandvoort. Want uh, afgelopen 25 maart heeft de gemeenteraad van Zandvoort besloten. om David Molenburg aan te bevelen voor herbenoeming. Als burgemeester. En het is natuurlijk heel belangrijk dat besluit. Want ja, de, als hij de komende zes jaar aanblijft, wordt dat natuurlijk weer heel bepalend voor Zandvoort. Zeker, nou gefeliciteerd, ja, en, uh, David. Nou, hij, hij is er natuurlijk nog niet. Want nee, hij moet maar... natuurlijk. Kijk, maar ja, je weet eigenlijk wel als de gemeenteraad het unaniem aanbeveelt. Dat, dat is de kans heel klein dat hij dat niet herbenoemd zal worden. En de reactie van David Molenburg was zeer bemoedigend. Hij is heel vereerd dat de gemeenteraad hem, gemeenteraad hem aanbeveelt voor herbenoeming. En hij kijkt enorm uit naar de voortzetting van de prettige samenwerking met de raad. En bovenal spreekt hij ook zijn dank uit naar alle inwoners en ondernemers van de gemeente Zandvoort. Uh, want zij maken het elke dag weer de moeite waard om hem in te zetten voor de samenleving. Hij is dankbaar en blij dat hij, dag in, dat hij zich dag in, dag uit mag inzetten voor het wel en wee van onze mooie badplaats. Nou, David Molenburg is sinds 19 september 2019 burgemeester van Zandvoort. Dus uh, ja, de hoogste tijd uh, dat er weer wat uh, gaat uh, gebeuren. Uh, um... 4, ja. zes jaar erbij. Dat is mooi. Ja, we gaan er maar vanuit dat het gaat gebeuren. Zeker. Toch? Nou, geweldig nieuws, uh, Dolly. Ja, Heb je... je... Ja, ik oh. heb uh, iets anders. Want ja. uh, ik hoorde van de week dat... Uh, de Haagse groep Kane is uh, ja, ja, 2023 weer uh, terug. Ja. Maar ze gaan er alweer mee stoppen. Ze stoppen ermee. Ja, ze klopt. stoppen ermee. Ja. Na het uh, concertreeks uh, concert, uh, in de Ahoy in Rotterdam, ja. is het uh, eindoefening voor Kane. Dat zou, uh, zou rond oktober zijn, geloof ik. Hebben ze de laatste optredens. Ja. En dan is het eindeoefening. Maar ze hebben nog uh, een uh, nieuw album uh, uitgebracht. Ja. En daar komt een nieuwe single van. Die is afgelopen donderdag gepresenteerd. En die ga jij draaien. En die ja. ga ik draaien. Ja, zo vermoeden had ik al. Hier is uh, Gain met Older. You feel run over. the world on your shoulder. And older. When your heart is a knife and Running colder When you feel your mystery unfolded I can't hold you Change will come Tears will fall I can't change anything at all change just go every time you feel you're falling You're done with Those clouds of sorrow Tell me when you're done chasing tomorrow We kunnen nog even genieten van de mooie muziek van de Haagse band Kane. Dit was hun nieuwe single, Older. Je hoorde me hier bij ZFM. Goedemiddag allemaal, Zandvoort op zaterdag. Dolly en ik zijn er toch aan 5 uur vanmiddag. Heel veel mooie dingen nog en we lossen straks weer met heel veel race nieuws natuurlijk. En uh, ja, het uh, mooie stuk proessie van Marco Tumes. Lekker blijven luisteren. Heb je de 30 van Zandvoort gelopen en dan schreeuw je het even uit op de Sanfords radio. Living on the prayer hoor je. Het de uit van hier, Bon Jovi. Het is tijd voor het weer, dolly. Ja, zeker. Heb ik de zon niet Ja, wat dacht jij, wat dacht jij? En het blijft maar komen, die zon, hè? heerlijk. Maar ja, moeten we moeten ook natuurlijk een beetje gaan oppassen voor de droogte. Maar ja, niemand zit op regen te wachten. Ik ga eens kijken wat Rico Scheuder daarover te vertellen heeft. En dan lees ik dat er vandaag een mix is van zon en wolken. Nou, dat klopt helemaal. Dat hebben we al gezien. Het blijft droog gelukkig en er waait een meest matige noordwestenwind... en de temperatuur is gestegen naar zo'n 12 graden. Oh, best aardig. Zeker. Eh, zeker voor die mensen die natuurlijk allemaal een beetje zwetend aan het lopen zijn. Moet je ook niet te warm hebben, hè? Eh, morgen, dan eh, hebben we ook weer zo'n sportieve dag in Zandvoort. Dus ook belangrijk om te weten wat die dag gaat doen qua weer... Nou, er valt in de ochtend wat lichte regen... maar al vrij snel is het droog en breekt de zon door. Er waait een stevige noordwestenwind en het wordt 12 graden. Nou, als alle activiteiten voorbij zijn... willen we toch graag weten wat het weer weer doet. Dan zijn er weer perioden met zon. En dan is het droog en bij een matige noordenwind wordt het 13 graden. En vanaf dinsdag is het droog en zonnig. En dan, en dan, loopt de temperatuur weer verder op naar waarden tussen 17 en 20 graden later in de week. Wauw, dan kun je echt zeggen, het is lente. Absoluut. Absoluut, en lekker naar het strand, terrasje ja. pakken en zo in het zonnetje. Ja, Achter een zo schermpje is het. is het altijd lekker, lekker toepen. Echt wel. Dus kom naar Zandvoort volgende week en geniet uh, van het mooie weer. Dankjewel Dolly. Ja, het weer is ook uh, nagelezen na, oh, zeker. Ik wou het net zeggen. Ja. Ja. <laughs> als je uh, dit weerbericht even terug zou willen lezen kan dat. Dat kan via regioweer.wordpress.com En dat is van Rico Schreuder. Dankjewel weer voor het weer. Dat was het weer. En nu hebben we drie keer geweerd. Ja, is even voldoende. Dus volgende week, uiteraard, gewoon weer een bericht. Weer bericht zo rond half drie bij Zandvoort op zaterdag. En bij de andere collega's, natuurlijk. Die houden die ook op de hoogte van alles wat er in en om Zandvoort speelt. Zo ook het weer. De bewolking en de vogeltjes die fluiten. En veel, en veel meer. En toen was de plaat afgelopen uit de jaren tachtig. Starpoint en Object of My Desire. Ja, Dolly, je hebt het natuurlijk ja, gehoord hè, en gelezen overal. Over die roltrap. Ja? ja, toch vind ik het een beetje een raar verhaal. Van, moet zo'n ding dan het uh, jaar rond uh, gaan uh, ronddraaien? Of nou, komt ik er denk... een sensor op of zo? Wel, op hoe ja, werkt u, dat? natuurlijk gaat daar een sensor op komen. Ja? Ja, dat denk ik wel. Dat zodra iemand op dat platform komt waar, waar vanaf je opstapt. Dan, dan zie je toch vaak ook in, in winkels en zo, dan gaat zo'n groen lampje branden. Nou, maar dan gaat hij naar boven, doet hij het en dan stopt hij weer. Okay, als je daar weer voorbij loopt. En andersom ook. En en als, als hij hier kapot is, dan moet je gewoon uh, naar beneden en naar boven lopen. Zoals vroeger. Zoals vroeger. Ja, zoals, zoals alle nu. kippetjes. Zoals alle kippetjes. Ja, zeker. <lacht> ja. Maar ja, we hebben nu het mooie gedicht van Marco A. de erop uh, natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat moeten we toch voor elkaar zien te krijgen. Misschien uh, weet Marco daar wel een oplossing uh, voor ook. Ja, dat het toch ook wel. weer op de rottrap uh, gaat uh, verschijnen. Of ja, op die op muur die ernaast of zo. Ja, op de muur de, nee, daar staat al een heel mooie uh, spreuk toch? Mooi gedicht. Ja, dat op is ook zo. de muur daarnaast. Of misschien gaat hij er zelf staan dat hij iedereen een pamfletje geeft met zijn gedicht. Oh ja. Ja. En dan dag en nacht daar staan gewoon. Dat, nou, hij dat niemand vind mist. ik wel wat voor een. Ja. <laughs> Arme Marco. Dan kom je iedereen tegen. Arme Marco. <laughs> en als er niemand komt, zet hij zijn tafeltje, gaat hij verder schrijven. Ja, nee, dat is nee, absurd. Nee, dat is raar. Nou ja, dus zullen... ik denk dat er een heleboel uh, vragen nog zijn over hoe het verder gaat, hè? Zoals hoe kom je bij Mels binnen? Ja. Moet je over, uh, word je eraf gesodemieterd of zo, even, halverwege, dat je op een knopje kan drukken. Dat die, boing, ben je zo'n schiet, uh, zo schietstoel gebeuren. Nou, daar dus zullen ze vast over nagedacht hebben, niet met het plan. Ja, dat denk ik ook wel. Hadden ze niet beter zo'n kabelbaantje kunnen maken met een tussenstopje? Oh ja, dat is ook leuk. Ja, een klein kabelbaantje. Ja. En dat je drukt op een knopje als je bij Mels eruit wil, dat die stopt. Zeker, en dat ja. je verder naar uh, andere kroeg ook door kan uh, met de kabelbaan. Hé, hey, kijk, kijk. Maar nou, nu, nu komen de plannen. Hè? Precies. Ja, zo'n zo treintje, zo'n 7-up treintje. Of een, uh, of een trammetje wat, uh, wat langs alle kroegen rijdt en dat je uit kunt stappen. Ja. ja. Dat lijkt me wel wat. Hé. Nee. Ja, dat... fijn, fijn plan. Ja, Jammer zeker? dat wij vanmorgen ja, niet nee, in de studio goed. waren toen uh, Geert Jan Bluis uh, er Ik was. Ik heb het gemist inderdaad. Nou, ja. dat hadden we even met hem uh, erover kunnen praten. Ja. ja. ja, ja, ja maar praten, ja. dat heeft hij wel gedaan over die uh, roltrap. Samen met onze collega's Hans Bordman en Ger Loogman. Hij ja. was vanmorgen in de uitzending. Nou, ja. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd ja. wat ze allemaal erover verteld hebben. Ja, ja? Nou, laten we gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren. Dan weten we het. Hier is Gert-Jan Bluis. We hebben daar uh, over de toegankelijkheid aan de lijn uh, Gert-Jan Bluis, wethouder in Zandvoort. Gert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Gertjan. Goedemorgen, heer. Alles goed. Ja, prima. Nou, mooi, ja, je geniet van het lekkere weer natuurlijk. Uh, nou, ja, ja, in Nieuw-Noord, je... dus er is een hele bijeenkomst in Nieuw-Noord. Dus... Oh, oké. Okay. Met de bewoners. Dus, uh, oh, wat leuk. Wat leuk wonen met wat schilder. Oh. Voor de samenhorigheid hey. in de wijk te versterken. Heel goed. Wordt... Uh, heel goed. Nou, dan moet ik straks ook oh, nog... Dus... nog even langskomen. Ik ben geen om even te gaan kijken. Ja, want ik ben ook uh, inwoner van Zandvoort Noord. Dus uh, ik moet uh, zeker even komen kijken straks. Ja. Maar we gaan het nu even heel even hebben over de toegankelijkheid uh, in Zandvoort. En het plan is gerezen om een roltrap te maken bij de kippentrap. Daar heb je van gehoord waarschijnlijk? Ja, tuurlijk. Er, er zijn initiatieven voor begrijpen. Ja. En die komen begrijpelijk inspreken bij de, bij de commissie. Ja. Dus, dus ja, nou ja, op zich, de, de, de kippentrap is natuurlijk een fantastische trap. Ja, dus ja er zijn natuurlijk het, eerder... plannen. Daar loopt er niet over. Nee, dat is waar. Er zijn eerder plannen geweest. Hè. Ik kan me herinneren de jongen van Marlen van D66 destijds. Die wilde eigenlijk die hele trap weg hebben en naar woningen gaan bouwen. Dat was ook nog het plan, hè, ooit. Ja, ja, ja. ja maar ja, maar dat, is, <lacht> <lacht> dat, is, dat is Dat is nooit serieus. Dat moet alleen maar fietspaden hebben. Ja, dat is waar, ja, ja. ja. Maar uh, uh, jij, jij ziet wel wat in dit plan. Nee, ik vind, het, ik vind het een heel goed idee zelfs. Ja. Ik loop zelfs altijd naar daar. En het is ook hartstikke mooi. Als je daar loopt, daar hangt ook een, een, een mooi gedicht van... Uh van Margaret de Mes, Ja, zeker. Mes. Als je ja. loopt ga je dat gedicht niet lezen. Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Ja, nou, wij hebben... Nou, als je die loopt die staat stil... dan kan je zo lekker dat gedicht ja. lezen. Dus ja, dat is waar. Ja. Ideaal is. Ja, dus cultuur, maar... kunst, alles komt bij elkaar naar. Ja, ja, ja dat is waar. En, uh, maar we hebben een, een, een verslag gemaakt... Uh, wat de mensen die uh, van, uh, vanuit de trein komen uh, naar het dorp... Uh, wat zij ervan vonden. En het is, uh, het, het is een heel gemêleerd... Uh, ja, heel gemeleerd uh, wat, wat mensen ervan vinden. Mm. Dus de ene vindt het uh, prachtig en de ander vindt het... Uh, uh, Marco tenminste is heel erg uh, uh, verdrietig dat zijn teksten dan uh, verloren gaan van de trap. Nee, ik denk dat, dat, dat, ik, ik denk dat het juist uh, heel positief is. want Misschien moet het opnieuw opgezet worden, maar als je, je moet je voorzien, je staat op een rol dat. Meestal gaan mensen lopen, maar dat bedoel ik niet. Je nee. gaat normaal stilstaan als je... Naar, dat doe ik altijd als ik op reis wel eens ga met het vliegtuig. Dan sta je lekker stil, dan kijk je zo om je heen. En dan, kun je zo dan zorg je ook dat het gedicht op een of andere manier... doordat je erop loopt, zo al lopende dat gedicht leeft. Nou, dat is toch ideaal? Ja, dat ja. klinkt ja. goed. Er is weer een mooi kunstobject erbij. En, ja. en toegankelijkheid. Uh, ja, zeker. Voordelen. Maar denk je dat het uh, qua onderhoud uh, te doen is... Ja, alles is te doen in Zoonvoort. Wij kunnen alles aan in zon, voor toch? Dat is ook waar, ja. Ja, we Maar dan je dan krijgt ook, wel heel veel... We ...lift gaan maken dus de, de, bij, bij het strand, dus dat, dat, dat moet toch... Ja, hoe staat het daarmee, uh, gert jan ja, uh, nee, Met die lift uh, bij het strand? Ja, nee, daar, daar gaan we... Een onderzoek nu gaan we starten. Oh. Heer, in de raadsinformatie naar de Raad. Ja, Oké. Okay. Dat, dat we gaan kijken of het toch bij de retonde gaat. Ja, dat zou wel zijn ja, natuurlijk. er wel een soort van bunker door, hoor. Daar is het wel in geweest, maar bedoel je, maar je, maar deze, eerst maar even dan schrijven we dan toch eerst de, de kippen de, de kippentrap ja eerst die roltrap, dat vind ik ook ja maar moet er moeten nog even daar ook een paar dingetjes nog gedaan worden want je hebt natuurlijk de ingang van de Mels Place hè daar dat restaurant maar goed dat, dat is ook mogelijk hè dat je mee stopzet. of uh... ja Jeroen, Jeroen van Mels je Jeroen van Mels was heel positief Ik vond het een heel goed idee ja nee, nee. Dus, uh, nou, dus ja. Ja. ja dat is in het in. Ja, en dat platform toegankelijk standvoort, uh, dat, uh, dat heeft goede plannen altijd vaak, hè? En ze laten nu ook op Facebook af en toe zien dat, uh, hoe, hoe dingen in de weg kunnen staan. Een auto ja. of een scooters, inderdaad. het gemeentelijk verkeersvervoersplan het dat gaat... Uh, Vanaf, af, verwacht ik vanaf volgende week de, de inspraak in. Ja. En dat gaat dus over uh, bereikbaarheid, maar ook over veiligheid en toegankelijkheid. Het staat er ook dat allemaal gaat in. Dus ja. over zowel auto's, fietsen, maar vooral ook uh, de voetgangers. Ja, dat is ook dat is belangrijk. Bereikbaarheid he? van het dorp, bereikbaarheid van het strand, ja. bereikbaarheid van openbare voorzieningen. Dus uh, ja. dat was deze roltrap perfect in. Ja, lijkt mij ook. Nou, maar maar is... Dus, het is niet dat je denkt: er de, de, de, de verdwijnt dan ook een stukje uh, historie dat uit Nostalgie. Voor. Ja, maar dan maken we er toch de, de, de kippenrol trap van. Ja, inderdaad. We moeten er wel de naam de kippertrap erbij houden. Ja, ja. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik ook. En nou, ik ga je over het GVVP, dat gemeentelijk gemeente goede verkeers en vervoersplan, ga ik jou volgende week waarschijnlijk wel pre-, spreken. Oh. Ja. Over, nee, van, u, voor, voor de krant. Nee, dat, dat klinkt niet dreigend. Dat is gewoon... Uh, nee, het klinkt niet dreigend. Wat jullie? Nee, ben je gek, man? Dat doen we toch nooit, ben je gek? Nee, nee, maar... Uh, ja, nee, maar dit soort initiatieven vanuit de bevolking is altijd wel, uh, wel, wel, wel mooi, hè? Ik bedoel, uh, niet alles uh, hoeft door de BRW uh, verzonnen te worden. En uh, ja, dit soort uh, initiatieven kun, nou, kun je alleen maar... Uh, uh, Hoera's, zeggen, natuurlijk. Hè? Nou, goed, uh, Gert-Jan, uh, hartelijk bedankt voor je, voor, je, voor je medewerking. Veel succes nee, nog in Noord tot de... Tot tot hoe laat is dat? De hele middag. Ik moet het om 11 uur openen. Oh. Het is ter hoogte van het oude gezondheidscentrum daar in het midden zo achter het Venema, oh, ja. Vle Vleemingplein. Ja. Er wordt geschilderd, leuke dingen gedaan. En oh leuk. Nou, dan kom ik, ik zeker even op, kijken. andere mensen komen en we zijn bezig met Nieuw-Noord, Zafelijkste ja. aandacht, dus ja. Nou ja, een, een, een heel goed weekend in verstand voort nu ja. met die wandelaars en morgen. Ja, zeker ik 12 kilometer hard ja. wandelen. Maar ja, ja, dus, doe je mee ook? Ja, ik loop 12 kilometer. Echt langs. waar? Oh, keurig. Ja. Ik knap lopen, hè? Met dat nadruk op lopen. Maar ik, ik ben wel de, een van de. Ik zit echt helemaal achterin, maar ik ga niet meer zo hard lopen. Maar ik vind het heerlijk om te doen: stukje circuit, stukje strand. Ja, nooit toch? toch hoor? Door het terug en daarna gezellig. Een, een colaatje, een colaatje drinken, toch? Ja. Ja, ja. Nee, helemaal goed. Uh. Ja. Gert-Jan, mag ik jou hartelijk bedanken. Nog een heel fijn uh, weekend en welkom uh, te Dankjewel. En succes met de kippentrap. Succes. Ja, succes. Uh, dat was uh, de wethouder uh, die vertelde over inderdaad uh, de kippenroltrap of de rolkippentrap of hoe moeten we het zeggen, Dolly? <laughs> dat, een trapkippenrol. Ja, <laughs> zoiets. Ja. Het lijkt net een uh, maaltijd die je eet uh, dan, uh, weet je wel. Uh, ja, dat nou ja. komt er goed uit met een restaurant, hè. Ja, nou ja, ja, ja. met melk. Een rolletje kip. <laughs> een rolletje trouwens. Zeker weten. <laughs> nou ja, ik moet eerst maar uh, zien dat dat uh, gaat gebeuren, hoor. Dus, uh, ja. ja. Maar uh, even wat anders. Wat wel gaat gebeuren is weer de afsluiting van uh, de Hattestraat... Uh, tijdens uh, de zomermaanden. En... Uh, ja, ja, op uh, Facebook maken diverse mensen zich daar toch wel een beetje zorgen over. Verleden jaar trouwens ook hoor. En ik zelf uh, eigenlijk uh, ook uh, Dolly. Ja. Want uh, ja, dan mogen er nog wel fietsers door. En dat betekent ook dat er nog steeds vetbikers doorheen mogen. Ja. En weet je hoe hard die dingen gaan? Ik kan ze ja. met een snor scooter niet bijhouden hè, tegenwoordig. Dus, uh, nee. dus nee, uh, die, uh, die vliegen dan uh, door de haltestraat uh, heen. Ja. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Gewoon afsluiten en daar wandelgebied van maken. Ik denk dat dat de beste oplossing is. Ja, ik bedoel, zo'n vetbike of een fiets... kan toch ook een straatje daarachter doorfietsen? Precies. Laten we eerlijk zijn. Ik, waarom moet het per se door de haltenstraat? Ja, geen enkel nut heeft dat. Denk, denk verdorie aan de, aan de algemene veiligheid. Ik denk dat dat voorop staat. Voorop? Ja, voorop. Voorop. Of voor Rob. Nee, F-O-O-R-O-P hoor. Oh, niet uh, okay. F-O-R-O-P. Nee, ik denk, waarom weet ik er dan niks van? Dat het voor Rob staat. Nee. Ja, ja. Ik krijg Gaat weer hoedbui. Ja. Ik moet weer mijn vloedje innemen. Oké, okay, nou weet je wat? We gaan gewoon een lekkere plaat draaien. Ja. Want we hebben Roxy Dekker. Uh, ja, die blijft maar nieuwe singles uh, uitbrengen. En ja. prijzen ontvangen. En prijzen ontvangen. De maar, andere nieuwste vond. single die heb ik uh, net niet. Die is net uitgekomen. Maar ik heb wel de single die momenteel heel goed doet in de Nederlandse top 40. En dat is uh, de single Casual. Nou, Je zegt het net, Dolly. Ze blijft maar iets scoren en prijzen in ontvangst nemen. No, no, no, Deze no. Roxy Dekker gaat hartstikke goed. Het klinkt allemaal een beetje hetzelfde. Maar ja, als het goed klinkt, waarom ja. zou je het dan veranderen? Nou ja, Toch. zo is het. Uh, als ja. je de sleutel gevonden hebt, moet je hem nooit meer het slot veranderen. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat zijn zeker hele niet. wijze woorden trouwens, Goeie. Uh, ah, ik heb af en toe, joh. Zo, zo vlak voor het einde van het eerste <laughs> uur. Ja, dat doe je goed. Daar ja, is het dadelijk uur 2 en 3 van uh, Zandvoort op zaterdag. En dit is Doe maar met Is Dit Alles? <middels> That yeah. yeah. it. Straks mee. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3.